Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oplichters hebben mogelijk vorig jaar al gebruik gemaakt van gestolen GGD-gegevens. Afgelopen maandag onthulde RTL Nieuws dat GGD'ers een illegaal handeltje hadden... in de gegevens van mensen in het bron- en contactonderzoek. Mogelijk is dat al even aan de gang. De Fraude Helpdesk denkt dat ongeveer 40 meldingen van fraude van vorig jaar... te maken hadden met dit lek... De Tweede Kamer is not amused, zegt verslaggever Ron Frezen. Ze nemen het hier allemaal heel erg hoog op. De oppositiepartijen hebben het zelfs over een groot schandaal. Een ernstig incident met privacygegevens. En minister De Jonge, wordt zojuist bekend, moet zich volgende week daarvoor gaan verantwoorden in een debat. En dat wordt voor hem echt een zwaar debat met allerlei indringende vragen. Met de belangrijkste, hoe heeft dit kunnen gebeuren? In Groningen worden de komende jaren miljoenen uitgegeven aan fiets- en wandelpaden, een openluchttheater en een aardbevingsbeleefcentrum. De provincie heeft 100 miljoen gekregen als goedmakertje. Dat is voor de overlast van de gaswinning. Inwoners mochten zelf ideeën insturen. Tik 30 worden er ook echt uitgevoerd. De politie in Italië onderzoekt een mogelijk coronatripje van Cristiano Ronaldo. De Juventus-verdette zou zijn vriendin op haar verjaardag hebben meegenomen naar een ski in Italië. En dat mag niet vanwege corona. Hij zette er toch een filmpje van op zijn socials. Die post is snel verwijderd, maar daar hangt hem wel een boete boven het hoofd. Kan hij wel hebben, er staat max 1000 euro op. En als het aan de burgemeester van Amsterdam ligt, verdwijnen de zeecontainers en betonblokken zo snel mogelijk uit de chique PC Hoofdstraat. Een hoop ondernemers daar zijn bang voor relschoppers die er met peperdure tassen en schoenen van doorgaan. Ik weet niet of dit het goede signaal is. Want ik denk, euh, als je je zo voorbereidt, dan weet je zeker dat je het krijgt. Ja, burgemeester Halsema vindt het ook maar niet. Ze snapt dat ondernemers hun winkels willen beschermen. Maar volgens haar zien de straten er zo een stuk onveiliger uit. Ze heeft de ondernemers daarom gevraagd om het spul allemaal weg te halen. Het weer nog vanavond even wat droger, maar vannacht en morgenochtend zijn de buien weer terug. In het noordoosten mogelijk met wat sneeuw. Morgenmiddag trekt de meeste regen weg. Het wordt 2 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar richting Middenmeer dicht bij heer Hugo Waard. Dat heeft te maken met de spoedreparatie. Er zitten enorme gaten in het wegdek. Hoe lang die afsluiting gaat duren is onbekend.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 Of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog. Ook al is het lastig, het is belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden. Dus vermijd drukke plekken. En houd anderhalve meter afstand. Ook binnen. Alleen zo beschermen we elkaar en houden we verspreiding van het virus tegen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Deze fijne donderdagavond, 28 januari, is Van Mellen. Uh, want hij heeft een EP uitgebracht uh, die heet Little Life. En daar is deze single dus eigenlijk ook een, een ja, exponent van. Dat moet ik eigenlijk erbij zeggen. Uh, hij uh, is geen onbekende voor ons, want hij heeft hier ook een aantal keren... Nou, één keer sowieso heeft hij hier één keer opgetreden. Uh, maar hij heeft uh, ook meegedaan aan de Rob agdo die zo jammerlijk is afgekapt in uh, 2019, 2020. Want in die sessie, daar zat hij in. En uh, dit is dan toch maar weer een van de nummers... waar hij eigenlijk toch wel, ja, wel hangt uh, tegen het uh, doorbreken van Nederland aan. Want eerlijk gezegd uh, vind ik dat... Nou, hij is al, geloof ik ook bij de Landelijke Radio al geweest. Ik ben bij Radio 2, daar is hij al opgepikt... Maar dan wel in de avond en de nachtelijke uren... als bijna geen hond luistert. Dat zou je bijna zeggen. Maar goed, uh, mag het? Eh, er luisteren altijd nog wel mensen. Ik ben een van die gekken die dan nog op uh, Radio 1... tussen uh, 12 en 1 nog uh, wel eens zitten luisteren. Dus ja, het kan dus wel. Groot welkom bij deze Alternative FM. Uh, we gaan straks uh, nog even praten met Arjen de Wit. Hij is van Aijl. Dan in de tweede uur doen we dat ook. Maar dan met uh, Jari van Dayweaver... En uh, ik was nog even voor achter het vergeten dat we nog een, uh, een EP er uh, uh, laten horen. Een EP laten horen. En dat is Astronaut. Die hebben ook een EP uitgebracht. Dat is Nederlandstalig werk, maar dat hoor je zo. Dus daar komen twee stukken komen daarvan bij. Nu so deze Anna. Met Happy Pills. Pill. Just voice in my head. I wanna live in my pajamas. Skipping all the drama. I wanna laugh at things that don't make sense. I took happy pill before I washed my face I doggy doggy walking flat white just in case And then I come back to my house and it's a mess I took a happy pill before I washed my face Please don't tell me more I get bored but I can't ignore the truth I'm just so tired If it was my friend I guess it's simply cause we all want happy end And then I hit the happy hour at the fridge And fall asleep until reality hits Please don't tell me more I get bored I guess I'll just move to space To space, to space, to space, to space To space, to space, to space I saw the news I washed my face de gaten in de weg Zie de berken staren En je houdt me in de gaten Maar hij zegt niets Maar hij zegt niets Kom ik bij je terug, ik schaam me Ik ben te moe om te verdwalen. Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld. Kom ik bij je terug, ik schaam me. Ik ben te moe om te verdwalen. Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld. De sneeuw stort neer als praakzaam. Het is waarschijnlijk niet heel smaakvol. Maar ik voel. back Want vorige week hadden we hem hier bij 3 voor 12 uh, Noord-Holland. Vloedgolf, want uh, daar zat hij in. Uh, maar wie schuilt er nou achter die waakhond? Dat is, en dan moet ik ook eventjes uh, volgens mij kijken... Casper Buitendijk. Hij is uh, van oorsprong een cineast. Maar hij weet dan toch ook nog uh, wat, wat muziek erbij uh, te bedenken. En dit is In een Droom. Daarvoor hoorde je Anna met Happy Pill... Uh, een van de, de bands die min of meer door NH-pop is gezien. Maar dat hebben ze ook een beetje aan zichzelf te danken. Is de band uit Nieuw Fenop. Uh, de. Uh, dan moet ik weer. Oh, het is een drama weer dat ik het weer helemaal niet uh, paraat heb. Dat is altijd het, het, het mooie op een gegeven moment. De Mox heten ze. Ja, inderdaad. De Mox. Uh, ze komen uit Nieuw Fenop. 60 jaren, Daar is het een beetje op uh, geschoeid. Nou, ik zou bijna zeggen: afhaan, luister zelf maar. Uh, je hoort het ook. Uh, maar dan wel uh, eigen And materiaal. My Girl. My Girl. We had. Yeah. Not be good, not be good. I know that you can be found. So I'm still searching all around. I'm searching all around. I know that you've gone away, those lost dreams I enjoy 'Cause I know that you can be found, 'cause I'm too. So Travels and dreams. You are farthest away. Do your pretty blue eyes search for a shiny armored knight to father a child? kunnen zijn in een assortiment van misdaadserie, maar dat kan ook niet anders, want het, uh, het is ook een murder ballad. Zo heeft uh, Ethan huis dat uh, een beetje uitgedacht. Een villa echtpaar, een baby in trein, jaloezie en twee geplande moorden. Kortom, het is een murder ballad. Josephine heet hij. En de dame die je erop hoort uh, is Jordi van Gemert En die schreef ook mee aan uh, de muziek. Um, zelf heeft Huis uh, een beetje geschreven van uh, de vele treinreizen die hij heeft uh, gemaakt. En uh, naar een uh, vernoemde song van een leegstaande villa naast het station. En Nou ja, het, het levert dan toch een song op van bijna zes minuten die het uh, aanluisteren waard is, denk ik zo. Na dit nummer gaan we dan uh, praten met uh, Arjen de Wet. Hij is van Aijl. Maar we kennen hem ook van Canvas Blanco, want daar is hij ook uh, uh, actief in geweest. En hij is hier ook in deze studio geweest. Dus we weten wie we straks aan de telefoon uh, hebben. Het nummer dat heet Paint the World. En de dame die hoort is Lise Low. Filmisch zou je eerst uh, kunnen zeggen Aijl een uh, muzikaal tweetal de een komt uit Deventer dat is de dame in kwestie, Lieselo en uh, de muzikant die erop op uh, toch is, dat is Arjen de Wet en die komt uit Dordrecht en die laatste, die hebben we ook aan de telefoon goedenavond uh, Arjen hi ja, goedenavond hi. ja, want uh, we kennen je natuurlijk ook uh, als een van de, de usual suspects van Canvas Blanco, daar kennen we je ook van ja. ja, want dat is, uh, dat is uh, de andere kant. Uh, uh, het uh, toeval... Nou, het toeval is niet helemaal toevallig... maar je bent hier ook uh, twee keer in deze studio geweest... als uh, live-muzikant. Want uh, dat was onder de Canvas Blanco-vlag. Maar nu uh, gaan we het over dit hebben... want uh, dit is toch totaal iets anders... Ja, dat, uh, dat zou, je kunnen, zou je goed kunnen zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja, want, um, ja, want dan is de vraag... Kijk, uh, jij komt uit Dordrecht en zij komt uit Deventer. Hoe zijn jullie in vredesnaam aan elkaar gekomen in dat opzicht? <laughs> <laughs> ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja. Uh, nee, het, het is echt alweer uh, tijd geleden. Maar uh, een, een vriend van mij die, uh, die, uh, die speelde muziek met haar als gitarist. En uh, Lisa had uh, destijds... een uh, Kleine EP uh, gemaakt en daar een release show voor georganiseerd. Mm -hmm. En hij had gevraagd of ik hem weer de, wilde waarnemen. En uh, want hij had ineens een een van de productieklussen in het buitenland. En uh, nou, zo zijn we eigenlijk uh, elkaar tegengekomen en uh, we raakten in gesprek. En uh, we hadden het over muziek en de ideeën die we hadden. En ja, ik werkte destijds ook als, uh, als producer met verschillende artiesten samen. Mm -hmm. En zo zijn we eigenlijk ook samen wat, uh, ja, wat dingen gaan schrijven. En uh, zo uh, kwamen we van het een uh, in het ander, zeg maar. Ja, want uh, dat, dat, dat weet ik, uh, dat je dus producer ook uh, bent voor, voor een aantal dingen. Uh, ja, want uh, dit is, ik zei, filmisch. Is het ook filmisch? Nou, dat zou best kunnen. Ik heb ook een, een, een filmcompositieachtergrond, dus ja. dat is wel interessant dat je het zegt. Ja. ja. ja. Um, maar ja, goed, uh, dit, is, dit, is, uh, wat, wat, uh, dit was de eerste, hè? Paint the World. Ja, maar ja, uh, ja, wat, wat, wat maakt zij nou ook, uh, schrijft zij ook de teksten? Ja, ja, ja, Lise schrijft met name de teksten. Ik ben niet echt een hele goede uh, teksten. tekstschrijver, ja. daar heb ik geen credit voor te nemen. En, dus, uh, dus de muzikale invulling die, die komt meer van jouw kant af. Ja, meestal wel hoor. Lise heeft wel vaak uh, zangmelodie, uh, dat soort dingen. Uh, dat neemt ze wel om, vaak voor de rekening. Mm -hmm. Maar uh, de dingen eromheen en uh, de, de hele context, dat, uh, daar heb ik wel uh, niet ieder geval veel aan gedaan Ja, geval, dus, uh, ja. ja um, nou ja, Paint the World. Uh, er is er inmiddels ook een tweede, die gaan we straks uh, horen. Dat is het um, is, uh, is dat de opmaat naar meer materiaal van jullie twee? Uh, ja, dat is wel, uh, wel de bedoeling, ja. ja. ja we, zijn, uh, we hebben verschillend materiaal opgenomen in de afgelopen jaren eigenlijk al. en uh, Eigenlijk ik de periode dat ik met haar uh, samenwerkte was ze eigenlijk in eerste instantie op plan om, uh, om haar eigen naam muziek uit te gaan brengen. Ja. En uh, we zijn op een gegeven moment, uh, ja ik denk sinds uh, vorig jaar zo'n beetje uh, op het punt gekomen om het meer samen te gaan doen. En uh, sindsdien heeft het ook een klein beetje een, uh, een twist gekregen, dus we zijn uh, sommige nummers een beetje opnieuw een draai aan het geven. Maar we hebben dus veel materiaal al liggen. En uh, ja, de verwachting is dat we daar dit jaar... Uh, uiteindelijk met een heel album uh, mee gaan komen. Dus, uh, dus, dat dus is het doel. Dus, dus er wordt wel flink uitgepakt... gelijk een album uh, laten horen. Ja, klopt. Ja, ja, we spreiden het nu een beetje... Omdat natuurlijk veel dingen digitaal gaan. Dus we vinden het uh, wel verstandig... om eerst met een paar singles te beginnen. Uh -huh. Maar uh, we hebben inderdaad wel materiaal voor een album. En uh, ja, ik denk wel dat de muziek die we maken... ook wel... Uh, Interessant is om gewoon eens even voor te gaan zitten en, uh, en een paar dagen achter elkaar te luisteren, dan alleen maar los. Uh, ja, ja. Uh, je, je zou dit uh, op uh, dit gedeelte van de dag wel op kunnen zetten, denk ik. Als je uh, bezig bent om even van de ja, avond te genieten. De, daar past deze muziek wel, denk ik, wel bij, denk ik. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Um, nou ja, i, i, i, t, uh, jullie gaan dus een album uh, uh, proberen uit te brengen. Um, dan is de vraag, ja, want, want uh, hoe pakken jullie dat aan? Het is, uh, want, want we zitten nog steeds in een situatie dat uh, de optreden karig uh, zijn. Zeg maar gewoon nul. Uh, en uh, oh, ja, ja uh, hoe, hoe willen jullie dat doen? Gaan jullie dan uh, hopen dat uh, straks weer de, de boel van het slot af is... en dat jullie dan weer voor 30 mensen weer wat optredens kunnen verzorgen? En dat we dan hopelijk ergens in het... ja, in het, aan het einde van het jaar... Dat, uh, dat we dan weer gewoon met 100 man ergens in de zaal kunnen staan? Of... Ja, dat is natuurlijk wel, wel de hoop. Wij ook, uh, ik denk dat het voor meer, meer artiesten geldt. We mm. moeten ons allemaal flexibel opstellen nu natuurlijk. Ja. Uh, de, wij hebben ook al... Uh, ik geloof dat de, de, de, de tour die we hadden... voor de tweede keer verplaatst is. Mm. En uh, ja, de kans bestaat dat dat natuurlijk nog een keer gebeurt. Dus we zullen gewoon moeten kijken hoe het gaat. Maar uh, ja, veel dingen gebeuren natuurlijk ook tegenwoordig... Uh, op streamingdiensten ja, bedoel... en, online, en Dus daar, daar uh, op een gegeven moment... Uh, moet je daar dan wat meer op gaan inzetten. Dat is denk ik nu ook, uh, ook uh, een deel ja. van, uh, van de strategie. Ja. En uh, ja, uiteindelijk, de, de live optredens uh, zijn uiteindelijk denk ik... Ja, daar ga je natuurlijk voor. Dat is waar muziek echt tot, uh, tot zijn recht komt. En uh, dat, dat is denk ik ook waar de mensen de, de beleving het meest zullen ervaren... en gewoon ook echt het moment hebben om echt met je muziek in aanraking te komen. Ja. Uh, dus uh, daar hopen we, daar willen we natuurlijk weer zo snel mogelijk naartoe. Maar uh, ja. ja, tot die tijd moeten we er. Uh, enigszins creatief mee omgaan. Maar... Ja, want, want je noemde het al... Hè, streamen van, de, van de, de muziek... in een misschien wel wat lege popzaal... maar dat kan misschien toch wel tot de mogelijkheden behoren. Hebben jullie daar ook uh, over nagedacht? En uh, laten jullie dan ook aan... bijvoorbeeld... Nou ja, laten we zeggen, in Deventer, dan kijk ik even richting Deventer, het noorden, Zwolle, dan kom je bij Heedonde uit. Nou, dat is ook een popzaal. Doen die daar wat mee, of zo? Dat, dat, dat ze zeggen, nou, wij doen ook een streamdienst en kom maar eens een nou, keer optreden, of wat dan ook? Het zal er ongetwijfeld wat mee doen, maar we hebben toevallig wel een, uh, in begin maart hebben wij een streamingshow staan in uh, Metropol, in uh, uh, Hengelo. Ah, Oké, okay, okay, okay. dus, dus, dus ook in het oosten van het land. He? Oh, ja, die is daar natuurlijk wat mee doen. Dus. Ja. Ja. Ja, uh, Hengelo, oosten van het land. Twente. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, maar... Ja, uh, dus, uh... ja. uh, goed, maar dan, dan is ook van... ja, Je moet er wel wat aan doen om je muziek uh, weer op de radar te krijgen. Zijn er al reacties geweest op datgene wat, uh, wat jullie gemaakt hebben? Ja, nou zeker wel. Uh, hier en daar uh, wat, wat leuke reviews. En, uh, ja, we zijn nu ook wel wat serieus aan het kijken hoe uh, de, binnen de, de, de streaming platforms. En dan heb ik het dus niet over livestreams, maar uh, denk meer aan Spotify, dat soort dingen. We zorgen dat we daar uh, wat meer uh, door kunnen dringen, zeg maar, bij mensen. En uh, we zien nu wel ook bij, bij, bij Lone Wolf dat dat best wel. Uh, geplicht wordt, dus daar hebben we best wel wat, wat goede, ook internationaal, uh, wat goede recensies en uh, komen op diverse playlists uit, dus ja, dan heb je toch een manier om, uh, om bij de mensen binnen te komen. Ja. Zeg maar. Dat is natuurlijk een hele mooie kans. Ja, ja. Nog even over, uh, de, over jullie samenwerking en uh, jij uh, met Canvas Blanco, is dat een moeilijke omschakeling? Of valt dat wel mee? Uh, nee, het is eigenlijk... Uh, het is Eigenlijk iets anders voor mij. Ik kan het is echt meer een, een live band. Wij spelen echt muziek met, met allemaal muzikanten natuurlijk bij elkaar en ja. keer op elkaar. En uh, het is ook ieders muzikale inbreng. Maar I al draait het denk ik iets meer om, uh, ja, om de, de compositie, de, het idee erachter. Live doen we uh, ook nog technologie erbij. Uh -huh. Een soort geautomatiseerde live channel. Maar is Multimediaal eigenlijk, zoiets. Ja, ja, ja, ja precies. Dus, met weer een andere, andere kant waar ik uh, ook weer uh, voldoening uit aan zou kunnen zeggen ja. dus, uh... Ja, uh, zegt dat ook iets over jou de, dat, het, uh, dat jij een muzikale duizendpoot bent of beter gezegd een creatieve duizendpoot uh, ja, dat zou je zo kunnen zeggen, denk ik. Ja. Ja. Zeg, zeggen mensen dat ook wel eens over je of niet? Uh, het wordt wel gezegd, ja. ja. ja. ja. ja. Maar, ik zeg het niet, niet zo snel over mezelf. Dus... Nee, dat snap ik. Maar, maar uh, ik, ik bedoel, van, uh, van, ja, ik, ik heb dan twee heb vergelijkingsmateriaal. Hè? De Canvas Blanco-kant in, de, in deze kant. Dus dan, dan ja. is dat natuurlijk logisch dat er iets creatiefs in je schuilt. Want anders zou je het niet doen, denk ik. Nee, precies. Ja. En uh, goed, ik, uh, het kan ook goed zijn dat ik me met, met de juiste mensen weet omringen. Hè? Want, uh, dan, dan, dan, dan, dan komt het goed over, zullen we zeggen. <laughs> ja, helemaal duidelijk. Uh, zullen we dan uh, Lonewolf uh, maar uh, laten horen? Dan is ja. dat. Ja, want we hebben hem nog niet uh, gedraaid. Het is dus vanavond voor de eerste keer. Ja, ja er zijn van die omstandigheden, dan, dan lukt het even niet. We hebben een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En daarvoor uh, kondigden jullie hem aan. En van, ja, uh, dan en dan uh, kan je hem pas draaien. Dus dat is dan weer uh, precies net op de periode dat we die 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... En aangezien ja. jullie niet uit Noord-Holland komen, kan ik hem natuurlijk slecht draaien. Dus dat, dat, dat, dat wordt een beetje lastig. Ja, ja. ja joh, helemaal goed joh. Leuk dat je hem wilt draaien in ieder geval. Ja, nou hier is hij. Uh, Ail met Lone Wolf. Als verdolde schot een beetje mee wil werken, maar dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn. Make way. Even een goed gesprek met uh, Arjen de Wit, wordt er gebeld. Is het uh, de perscombinatie? Of ik nog een uh, krantabonnement wil? Midden in de uitzending! Wat denk je dat ik aan het doen ben? Dus uh, ja, ik heb uh, nog uh, recht, op het, uh, de, de recht op telemarketing. Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor, of, uh, beste, beste brave kerel. Uh, ik moet ook filmen uh, met het programma Alternative FM. Isle met Lone Wolf was dat, uh, met uh, Lieselo en uh, Arjen de Wit... En die Iron de Wit, die hadden we net in de uitzending. Over uh, het uh, materiaal wat ze hebben uitgebracht. En dat er uh, sprake is van nieuw materiaal. Dus een heel album uh, wat er gaat komen. Uh, Hagel Nieuw is deze. Want uh, ik zat uh, mijn programma vanmiddag uh, al op te stellen. En wie meldt zich? Alex Nieuwland. Nieuwland. En ik leg zo dadelijk uit wat het uh, de song beheld. feel like I'm catch you in the rain. 'Cause I don't think I can hold up till July everything I dream of Everything I hope for It got locked away Forgotten slow decay It's all that I believe in It got stashed away, corroded day by day. I don't want to upset the apple cart. But I'm slowly losing grip. And I hardly feel alive. I cannot wait for my own sweet reward. Still I'm motorized. To the day that all our dies Got myself trapped in this brand new normal And it beats the living daylights out of me Everyday life has changed to formal But our love and passion will never cease to be Everything I dream of het uh, nodige achter zijn naam uh, staan. Uh, deze Alex Nieuwland uh, heet hij... Uh, in het echt. Newland is... Uh, het, uh, de naam waar hij... zijn materiaal onderuit uh, brengt. In 2016 uh, had hij... helemaal uit het niets... Uh, zijn solo debuut, Love and War... En inmiddels uh, is die ook alweer een, een stukje verder. Want uh, Tomorrowland, dat is ook een EP die ik uh, hier uh, heb liggen. Dus uh, wat dat gaat, helemaal uh, onbekend is hij niet. En Newland uh, kwam bij mij eigenlijk op de radar... toen hij iets uh, deed met uh, David Bowie. Tenminste, een ode aan David Bowie. Toen kwam hij bij mij op de radar. Maar hij komt uit Harlingen, uit uh, Friesland. En dit nummer, dat heeft hij afgelopen uh, jaar geschreven in april 2020. Toen het er uh, eigenlijk nog, uh, nog naar uitzag... dat de, uh, dat het virus met het zeewoord nog wel eventjes door zou gaan. Nou, dat uh, is. Wel erg de waarheid. Want inmiddels zitten we in een tweede en een derde golf. Met al die besmettingen. Hè? En de nodige virusvarianten die uh, om je oren heen uh, vliegen. We hebben de Braziliaanse. We hebben de Zuid-Afrikaanse. We hebben de Engelse. Nou, het mag mij benieuwen dat we morgen misschien wel... de Boliviaanse en de Koreaanse variant nog hebben. Dus uh, wellicht, en dan uh, ben ik wel heel erg zwartgallig... zijn we nog wel tot 2024 nog wel bezig uh, met lockdowns, Zoals het uh, aan mij ligt. Maar zover zo denk ik dat het nooit zoveel gaat komen. Ik niet. Uh, daar ben ik te optimistisch voor. Goed, uh, door met uh, de muziek. Uh, want zij heeft ook uh, de nodige aandacht uh, gekregen. Een paar weken terug uh, heeft zij ook uh, hier in de uitzending gezeten. Emmy, Emmy van Boven. Ze komt uh, uit Haarlem tenminste. Daar doet ze dan haar studie. En dit is haar laatste single met On Home. Als je maar aan me denkt, mijn schat, als je bij hem bent vannacht, Als je maar aan me denkt, mijn schat, als je naar hem houdt. Ooit was ik jong en was ik verliefd. Toen werd ik ouder en toen was ik niet, niet meer verliefd. Zag ja, ik jou En alles was anders En toen was het nu Ik hoef geen goud en ik hoef geen geld, want jij bent mijn schat en dat is wat. Deel. van astronaut en wie zit daar achter, achter astronaut Pelle Bast. Dat is degene die, die dat heeft bedacht. En we hebben, zoals je weet, ook iets met de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En nou ja, dit komt ook bij 3 voor 12 Noord-Holland vandaan. Want degene die 3 voor 12 Noord-Holland volgen... zien ook dat er vorige week het nodige geschreven is over deze... Astronaut uh, over Pellebast. En, en hij heeft uh, vanaf de eerste lockdown. is hij ook uh, veelvuldig in de studio uh, te vinden. En hij kwam erachter dat hij genoeg liedjes had. om eigenlijk uit te, te brengen. En gedurende het proces kwam hij erachter dat er een aantal oude liedjes zijn. die hij graag nog wil uitbrengen. Nou, dat heeft hij uh, gedaan. En nu of nooit heet de EP. en het is eigenlijk. ja, zo omschrijft 3 voor 12 Noord-Holland dat als compromisloze in die pop uh, uit uh, het polderlandschap van Noord-Holland. Want dat is het toch eigenlijk. En uh, wij vinden dat uh, heel erg leuk uh, om dat uh, te laten horen. Marcus van Dam, uh, de, de technieuw van, van dit programma... die heeft ook al uh, een, uh, een favoriete van deze astronaut. Want hij uh, ja, heeft iets met mensen te maken. Dat, dat vond hij een uh, aardig <lacht> nummer. Uh, mensen die gelukkig zijn, die staat ook op deze EP. Uh, maar die uh, zullen we dan nog op een later een moment nog een keer draaien. Want uh, daar komen we vanavond denk ik niet aan toe. Want uh, straks komt er nog een track... van deze EP... Uh, nu of nooit nog een keer voorbij. Neem we me mee op reis. Dat uh, is uh, de bedoeling dat we die in het tweede uur gaan draaien. En uh, dan uh, zullen we daar nog... Uh, een beetje op uh, terug gaan komen. Dus dat uh, straks in het tweede uur. Maar we hebben natuurlijk nog... Uh, één nummer die we draaien. En dat is ook gelijk meteen de opmaat naar volgende week. Want volgende week hebben we Sven Mundorf... Uh, van Temple Renegade uh, in, uh, telefonisch in de uitzending. Uh, Alex Nieuwland uh, komt volgende week ook in de uitzending. Dat is uh, dan om half negen. Uh, naar de aanleiding van dat nummer wat ik eerder heb gedraaid. Maar Temple Renegade heeft een uh, akoestische EP uitgebracht. Line in the Sand heet die. En uh, ze hebben daar een aantal uh, nummers die ze normaal gesproken in een volle. Uh, Sterkte spelen. Dus dat is nogal redelijk stevig. Die hebben ze dus even ontdaan van alles. En ze dachten van jongens, we gaan het dus eventjes anders doen. We gaan gewoon uh, de boel uh, terugbrengen tot waar het hoort. En uh, Line in the Sand uh, zijn dus drie akoestische songs... die al eerder het uh, levenslicht hebben gezien... maar dan in een harde versie. Tot aan het nieuws uh, ga je Fallout uh, horen. En dan uh, zijn we in het uh, komende uur nog een keer terug... Met daarin bijvoorbeeld Portland Row en uh, natuurlijk ook bijvoorbeeld Engel met Paul de Mudduk.